De dames voor u hebben het al vast gespaard, Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet. Ik niet zo pijn als toen ik het heel nog had. Het gouden goud maar klein. Dit hart, ik heb het pas door de tweede hand. Je blijft geen gouden blijft kopen geen gouden ook al had je wel de kans. Bezwaard, dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn houding hart. De dames voor u hebben het al vastgezwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad.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 Yeah, yeah.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 door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou. Mis de zomer in de zomer, de nog mis ik jou. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd droom, want door jou wordt de lucht weer blauw. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd droom, want door jou, werd de blauw. Jou, jou wordt de lucht weer blauw. En ik ben